NPO Radio 1 met Jan Mom. Goedemiddag, lang geleden was het een unicum als er tijdens honkbalwedstrijden een home run werd geslagen. Vorig jaar gebeurde dat in Amerika maar liefst 5707 keer, waarmee opnieuw een record werd gebroken. Zo direct vraag ik honkbal en amerika Liefhebber Matt Smits naar een verklaring voor deze opmerkelijke stijging. Na het NMS Journaal. Mark Visser.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 Zijn aan de luchtwegen of wellicht die een longziekte hebben, daar last van krijgen. Maar ook mensen met gezonde longen, die vinden dit hinderlijk, op zijn minst. Ook vanavond worden paasvuren aangestoken. Of dit opnieuw tot verhoogde fijnstofconcentraties gaat leiden, is nog niet te zeggen. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont zegt dat Spanje zich steeds autoritairder opstelt. Hij sprak vanuit zijn cel in Duitsland met een politicus van die linken die het gesprek opnam. Puigdemont werd ruim een week geleden opgepakt bij de Deense grens. Het luchtalarm, dat normaal op de eerste maandag van de maand om 12 uur afgaat, is vandaag niet getest. De sirenes bleven stil omdat het tweede paasdag is. En in het zuidoosten van Somalië heeft de organisatie Al-Shabaab Oegandese militairen. die deel uitmaakten van een vredesmacht van de Afrikaanse Unie, gedood. Het aantal is nog onduidelijk transportorganisatie TLN is geschrokken... van alle ongelukken met dronken vrachtwagenchauffeurs dit weekend. Dit kan gewoon echt niet, zegt de organisatie tegen RTV Rijmond. Veiligheid gaat ook voor hen boven alles... en alcohol is niet te combineren met het vak van chauffeur. Dit weekend stonden er door ongelukken met vrachtwagens... lange files op de A4, de A67 en de A58. De Indiaanse politie is op zoek naar een aap... die zaterdag een baby meenam uit een huis in een dorp Talabalasta. Het kind lag toen te slapen na zijn moeder. Het jongetje van 15 dagen oud werd gisteren na een massale zoektocht doodgevonden in het water achter het huis. De politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de aap het kind heeft gedood. Het lijkt erop dat de aap de baby in het water heeft laten vallen. Toch maakte de politie jacht op het dier omdat apen nooit kinderen meenemen. Wel gaan ze vaak huizen binnen om voedsel of spullen te stelen. Het weer, op veel plaatsen regen of motregen, in het zuiden tijdelijk droog en het wordt 9 tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt, later buien, mogelijk met onweer, en dan 15 tot 17 graden. Verkeersinformatie van de ANWB, Edwin Gerritsen. Het is op sommige wegen vrij druk door terugkerend vakantieverkeer. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Eendbrug... 20 minuten vertraging. A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Afribudel Budel en Heide 20 minuten. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar en Kwartier. En in Limburg op de N280 Duitse grens richting Roermond... 20 minuten vertraging.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 NPO Radio 1. Avro Tros. Een aantal homeruns wordt er geslagen in het Amerikaanse honkbal. Wat is het geheim daarachter? Dat ontrafelen we zo met Marshmallows. Een grote kans dat u vandaag alweer aan uw tweede grote paasbrunch zit... of u uzelf volstop met gevonden chocoladeeieren. Het verstoppen en zoeken van die eieren is een hele oude traditie. Het was een zenuwachtig gedraaf en gezoek in dat park... waarbij vaak zelfs zware strijd geleverd werd... De Eindhovense jeugd verrichtte een heel karweitje voor een eitje. Waar komt deze traditie vandaan? Ineke Stroeken weet alles van volkscultuur en vertelt het zo. En we gaan terug naar Renen, waar vorig jaar met veel bombari... twee reuze panda's heen werden gebracht. Met als groot doel een babypandaatje.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 Wat ja, were you saying, Yes, sir! Oh, my. That's unbelievable! The season has begun. Zo begon het honkbalseizoen in Amerika afgelopen week. De eerste bal was meteen een home run. En dat nadat er vorig seizoen al een record aantal ballen de tribune in werd geslagen. Hoe kan het nou dat er ineens zoveel home runs zijn? Mart Smeets... Groot honkbal liefhebber. goedemiddag. Dag Jan. Jij zat te kijken hè, naar die wedstrijd. Ja, want ja, het is een heilige dag. Kijk, voor een heleboel mensen is de Ronde van Frankrijk of het WK voetbal. Maar ik kreeg s ochtends, uh, die bewuste dag, kreeg ik een mailtje van mijn kind en dat was een uh, prettige openingsdag. Ja, ja, ja. En, ja, en, dus... en meteen een home run. Was je, je daar nog verbaasd Deesbal over? Nee, de eerste bal. Dat, is echt, dat was bizar. Ik bedoel, er is een heleboel over geschreven en over gepraat in Amerika. De hele mooie verhandelingen gehouden van hoe komt het dan toch. En dan ga je zitten kijken en dan wordt de eerste bal meteen eruit geslagen. Nou, bevestigender kan het bijna niet. En je zag de, de, de, de beelden uit dat stadion waren uniek. Iedereen met handen voor de ogen van dit kan niet waar zijn. Ja, het was gewoon waar. Ja, er wordt veel over gesproken, veel over geschreven, ja. zeg jij. Wat, wat, wat is in het algemeen de verklaring dat dat zo stijgt, dat aantal home runs? Nou, er wordt, de, kijk op het moment dat er iets verandert in de cultuur van een sport... en dat gebeurt hier zeer zeker in de, in de honkballerij, dan wordt er eerst teruggegrepen naar het verleden. Van wat is er anders dan toen? Nou, het verleden van, van het, het honkbal was een veelheid aan uh, dopinggebruik... waardoor je van die johommakers kreeg... En die konden die bal er wel nou zeg, 60, 65, 70 keer per jaar uitslaan. Toen kreeg je de controle op uh, roids, zoals ze dat noemen in Amerika, steroids. Uh, en die controle die werd vrij goed gedaan, dan zie je het weer dalen. En nu is de reactie erop, dat de spelers voor zichzelf hebben duidelijk gemaakt... van wacht even, wij zijn niet de, de mannen van toen, we, we, we pompen ons lijf niet vol... Maar we worden van onszelf sterker. Dus ze trainen beter, ze trainen harder, ze eten vooral heel veel beter. Weet jij hoeveel, Jan, dat is fantastisch hoor om te weten, hoeveel top honkballers in Amerika een eigen chef hebben? Dus iemand die thuis over ontbijt, lunch en diner gaat? Een eigen Jamie Oliver. Ja, ja, nou ja, dat soort mannen. En een heleboel van die tophongballers die uh, zien dus toe, of laten toezien door die chefs, dat ze heel gezond. Uh nu als speler in de wereld staan. En dat klinkt een beetje belachelijk. Want waarom zou je, als je eerst de eerste boel besodemieterd hebt, heel lang... waarom zou je dan nu ineens deze hele keurige manier van beter worden aanhangen? Maar waarschijnlijk heeft dat dan toch wel te maken met de veranderde mens. Dat, dat gezond zijn, dat heeft er zeker mee te maken. Het veel trainen heeft er zeker mee te maken. En als je het niet door steroïden kunt verkrijgen. Hoe kan je het dan wel doen? Nou, dan moet je meer in de sportschool zitten met een persoonlijke trainer erbij en, en zo ziet het nieuwe leven van de tophonkballen eruit. Want vergeet niet, die homerun is in principe nee, is in feite is dat de handtekening die staat onder weer een bijschrijving van een groot bedrag. Ja, ja. Hoe meer homeruns je slaat, Des te meer geld je kunt verdienen. En dan moet je niet denken in 5 of 6 of 7. Nee, dan moet je echt veel meer. Dan moet je naar de 10, 15, 20 miljoen per jaar gaan denken. Zo. zo. Verslag even, Roos Oosterbaan... die was hier in Nederland ook even gaan kijken bij, bij landskampioen Curaçao Neptunus. En die vroeg daar aan coach Ronald Jaarsma hoe hij tegen dat record aankijkt. Weet u hoeveel uh, home runs er zijn geslagen? Tijdens de Major League vorig jaar in Amerika? De cijfertjes exact moet je me niet aan ophangen. Zal ik het vertellen? Nou. Het zijn er 5.694. Ja, dat zijn er een hoop hè. Zeker als je ziet dat er 162 wedstrijden gespeeld zijn. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, het is voor het publiek natuurlijk geweldig. Ongelooflijk natuurlijk hoe ze die ballen. Ze slaan ze niet alleen maar over het hek heen, maar ook echt gewoon de tweede, derde ring van, van het stadion. Heeft dat met doping te maken? Nee, daar ga ik niet vanuit. Na het dopingschandaal van 15 jaar geleden uh, is er uh, ja, toch een hele hoop uh, gebeurd wat betreft controllers. Die jongens die, die trainen gewoon heel hard en die, uh, ja, ik, ik denk dat er ook op een andere manier gescout wordt. Vroeger uh, was je een mob speler als je uh, heel goed defensively was en je kon honk lopen en je had een goede arm en daarbij moest je... Natuurlijk ook goed kunnen slaan. Maar tegenwoordig zie je ook dat ze jongens tekenen die misschien wat minder defensief zijn, maar die aanvallend gewoon uh, uh, heel veel potentie hebben. Hoe uh, staat het in uw team met home runs? Vorig jaar hebben wij als team, ik meen, iets van uh, 12 homeruns geslagen. Dat was uh, uh, niet zoveel ten opzichte van de jaren daarvoor. Maar is dat voor u als uh, coach ook nog steeds een van de hoogste punten van een wedstrijd in Home run? Homeruns zien is mooi. Uh, maar om, wij spreken, negen slagmensen in je team te hebben... die allemaal een homerun kunnen slaan, maar die niet kunnen lopen... dat, uh, dat maakt het spelletje voor mij niet aantrekkelijk, nee. Curaçao Neptunus, twaalf homeruns. In een jaar is een ander cijfer dan uh, 5707, want dat, dat is het aantal van 2017. Roos had nog een beetje verouderd aantal. Uh, <lacht> maar Smeets, ja, doping, ja, het komt toch iedere keer weer te sprake. Ook even bij Ronald Jaas. Maar is een klein trauma daar in Amerika, toch wel, in het verleden. Nou, zo zien zij ze het zelf niet hoor. Want ze, ze, ze hadden sowieso hadden ze eigen regels. Vergeet niet dat de honkbalwereld wereld stelde zijn eigen regels op. Die hield zich niet aan de IOC-benadering uh, van wat is doping en wat is geen doping. Maar dat is later, rond 2000, is dat veranderd. Toen, toen, toen kon het niet langer. Toen kon in de internationale sport konden de Amerikanen niet alleen maar blijven bestaan. door te zeggen: van wij maken wel onze eigen regels. Wij was dus de NFL, hè, de Football League, waar je ook van die, van die kleerkasten hebt. De basis. De moest om, de honkbalwereld moest om... de ijshockeywereld moest om. Die moesten zich allemaal gaan houden aan internationale regels. Dat hebben Amerikanen heel lang niet gedaan. Mm -hmm. Die hebben gewoon geroepen van kus mijn hele delen. <laughs> ja, maar vergeet niet dat bij de Olympische Spelen van 1984... De diverse Amerikanen gecontroleerd en al positief bevonden... en al... De rapporten daarvan verdwenen in de onderste la. Amerikanen gebruikten nooit doping. Het is hetzelfde bij, uh, wat de Belgen bij het wielrennen hebben. Belgen gebruiken nooit doping. Dat doen alle anderen. Dat is niet meer zo? Dat is niet te bewijzen. Het is een bewijs. Het is een, uh, uh, uh, je moet met feiten komen. En die feiten die hebben we toch nooit gekregen. Neem nou in het geval Armstrong... Armstrong kan je vergelijken met die hongballers. Armstrong zei altijd, ik gebruik niet. En als ik gebruik, bewijs het maar. Het was niet te gebruiken. En dat zeiden die hongballers ook. Pas later, toen ze gestopt waren... en toen ze voor commissies moesten verschijnen... en toen er mensen waren die voor veel geld... hun mond voorbij gingen praten... want zo, zo echt slecht zit het Amerikaanse systeem... en niet alleen het Amerikaanse systeem... maar ook het het, het systeem, het juridisch systeem in elkaar. De klikkers krijgen gelijk en die vangen veel geld en zo komen dingen aan het rollen. En zo kwamen ook die honkballers kwamen, eh, naar voren als zijnde eh, gebruikers. Maar dat gebeurde niet door dopingopsporingen. Nee, helemaal niet. Dat gebeurde door verklikkers dat ja, zou kunnen. Het zou jou niet verbazen als ondanks al dat gezonde eten misschien er toch weer een keer naar boven komt dat ze wel oh, Maar dopen... er zijn er nog steeds, er zijn er nog steeds. Er zijn er nu twee. Kijk, de ze hebben ook de, de strafmaat hebben ze in Amerika hebben ze behoorlijk aangepast. Als je nu één keer gepakt wordt, dan krijg je 80 wedstrijden schorsing. Tweede keer is 160 wedstrijden schorsing. Derde keer is voor je hele leven eruit. Dan weet je waar je aan toe bent. Dus dat is wel duidelijk, maar dat zijn natuurlijk altijd nog mensen die het proberen. Ik weet er Twee op het ogenblik uit de Major League. die voor 80 wedstrijden aan de kant staan. Maar in de wielrennerij komt er ook wel weer een vent uit. weet ik veel wat. Uh, Arabidjan, die dan ineens een wedstrijd wint. en dan wordt drie weken later geroepen. ja, hij was positief. Het zit in. zit in de mens. Ja, het zit ja. in jou, het zit in mij. het zit in de mensen die nu zitten te luisteren. Het is maar. wat heb je over voor de overwinning? En is, dat, is het, uh, het stijgen van het aantal home runs. is dat een internationaal verschijnsel? Of zie je dat alleen in Amerika? Nou, je hoorde van, van de coach van uh, Rotterdam, dat zij niet zoveel home runs hebben geslagen. Dus ik denk dat het in Amerika. Kijk, in Amerika, een home run in Amerika, dat betekent ook wat. Dat is een, dat is de kers op de taart van het hongbal. In één klap scoren. Dat zit in de Amerikaanse sportcultuur vast. Hetzelfde heb je met de dunk bij het basketbal. Geweldig. Boven iedereen uitspringen en kudangs, hard dat ding erin. Hetzelfde heb je bij het voetbal, ja? Een touchdown, een pracht. Actie, en dan heb je meteen succes. En dat zit in de Amerikaanse manier van denken. Dus ik denk, en er zijn ook veel betere honkballers... laten we daar het over eens zijn, dat het daardoor ook wel komt. Een home run telt. Als jij een goede home run hitter bent... dan, heb, dan heeft dat veel te maken met het eind... Bedrag wat jij op een jaar op je bank ja, hebt staan. Ik weet niet of dat in Nederland ook zo is, maar we hebben het ook gevraagd aan de speler van Curaçao-Neptunus, de Curaçaose Quintan de Cuba, over het geheim van de home run en hoeveel, hoeveel hij er zelf eigenlijk heeft geslagen. Wow, in mijn carrière. Dan ik vanaf okay. 2017 heb ik 60 of zo, want toen. Uh, oh, 60. 60. Ja, ik kan, hem, ik kan hem nog aardig slaan. Is het belangrijk voor jou om home runs op je naam te hebben staan? Nee, dat is echt niet de belangrijke want uh, ja meestal je je wil heetjes uh, om uh, je clubje te helpen uh, meer punten binnen te krijgen. Zou je eens kunnen voordoen? Ja nu heb ik een knuppel. Ik ga met mijn coach even een softos. Ja zo hard mogelijk te slaan. Jij moet een beetje achterblijven. Ik moet wel een beetje aan de kant, anders krijg ik voor mijn kop. Dat zou ik ja, liever niet ja, willen. Ja, Laat me kijken. Oké okay, de coach uh, die heeft de bal. Oh. Nee, dat is niet goed. Dat is een beetje lijndrijven. Hoe ging dit? Ja, nu is het niet uh, normaal als in de wedstrijd. Nee, toch niet? Dus meestal, als je een bom slaat. Ja, hoe noemen we dat? Bom, een hombrom. Een bom. Ja, een bom. Uh, meestal is het gewoon een harde pitch van een pitcher. En je kan er gewoon op tijd zijn en uh, goed raken. Ja. En dan gaat het heel ver. Doe je dan echt iets anders dan wanneer je normaal zou slaan? Nee, ik doe helemaal niks anders. Alleen uh, probeer die bal zo goed mogelijk te slaan. En zo perfect. Want meestal, als je gaat met. Uh, in, in je gedachten. Je ga een bom slaan en dan ga je, je slaat helemaal niks. Oh nee, dus je moet het niet van tevoren uh, bedenken dat je het gaat doen. Je moet je niet voorbereiden om een bom te slaan. Om een homerun te slaan. Ik vraag toch nog even aan de coach. Hoe deed hij het goed nou? Ja, hij doet het altijd goed hoor, die jongen. Maar uh, dat is natuurlijk wel heel belangrijk om te weten. Een homerun slaan wil je iemand niet aanleren. Toch gaat... niet? Nee, omdat mensen uh, dan hun swing gaan aanpassen... om de bal maar te liften, zoals wij dat noemen. Dus dan willen ze de bal de lucht inslaan. Wat is daar dan niet handig aan? Omdat uh, de kans dat je hem niet de tuin uitslaat uh, groter is... en dan krijg je allemaal vangballen. Ja. En, en vangballen hebben niks aan. Ja. En het uh, valt nog niet mee om, als je het wil... zo'n home run of een bom te slaan. Uh, bleek ook door Quinten de Cuba. Uh, maar het smeet is toch even. He. Het feit ja. dat dit aantal home runs zo toeneemt... maakt dat die sport ook niet gewoon saaier? Nee, want de mensen vinden het prachtig. De stadions zitten bom en bom vol. Maar het is niet meer bijzonder. Dat gebeurt hier nee, het gebeurt iedere keer. Ja, maar toch, de sensatie van die bal, die volgt je. je. Je ziet er, ik moet er ook nog trouwens bij zeggen... dat de pitchers tegenwoordig, die gooien beter. Die gooien harder. En hoe harder een bal op je afkomt... gaat die ook harder weer van je knuppel af. Mm. Dus met de vooruitgang bij pitchers en bij slagmensen... heb je een dubbele vooruitgang. Dus dat is een verklaring. Dat nee. zou een verklaring kunnen zijn. Zijn. Maar ja. de mensen komen voor dat moment. Ze zitten op die tribune, ze hebben die hamburgers en die hotdogs en die grote uh, tijlen cola hebben ze voor zich. En op het moment dat die bal van die knuppel weggaat, dat pak, als je dat hoort, dan zie je, daar gaat iedereen staan. Er vliegen regnes. al hamburgers ah, de lucht in. Ja. Dat vinden ze fantastisch. Dat is een soort van ja, laten we het maar zeggen. Als je in Vlaanderen gisteren langs de kant van de weg staat... en dan een paar mannen op fietsen langskomt... dan hebben die mensen een natte droom. En in Amerika <laughs> zit dat een beetje anders. Zou, ik leer nog eens wat. Maar nou ja, tot slot even, want het gaat goed... Hè, met de Nederlandse generatie honkballers in Amerika. Ja, er zijn er, een, er zijn er in de major leagues, dus in de, in de echte hele hoge top... zijn er zes, zeven die echt moeiteloos met de beste meegaan. En dat zijn jongens die gewoon Bongaerts en Jansen heten. Die je in het Nederlands kunt aanspreken. Die precies weten hoe Amsterdam eruit ziet. Dat Gregorius, prachtige speler bij de New York Yankees. Die is super, super goed. Het Nederlands team kan bij de volgende keer, als al die goeien bij elkaar komen... voor een geweldige verrassing gaan zorgen. En daar zitten ook jongens bij die heel goed kunnen slaan. Daar Echt. kijken wij naar uit. Dank, Ik Mark Smeets. Nieuws via de NOS dan. Digitale klokken in, Euro in Europa lopen weer gelijk. Gelijk met de werkelijke tijd. Want u had het eerder gehoord, door een conflict... liepen die klokken in grote delen van Europa vijf minuten achter. Maar als het goed is, is dat dus niet meer het geval. Johanna Breuning is van stroomnetbeheerder Tennet. Goedemiddag. Goedemiddag. Inderdaad, alle klokken moeten nu weer gelijk lopen. Ja, ja dat klopt. Ja, ze liepen een paar weken geleden een aantal minuten achter vanwege een conflict of wat er ontstaan. En uh, dat is nu uh, weer hersteld. Uh, dat wil zeggen, uh, we hebben de m, m, alle Europese landen samen hebben afspraken gemaakt. Uh, om die frequentie een heel klein beetje uh, hoger te laten zijn uh, dan normaal... waardoor die klok weer gelijk is gaan lopen. Maar mensen die hun klok een uh, um, uh, paar weken geleden uh, hebben aangepast... dus uh, die vijf minuten achterstand hebben hersteld... die zullen nu uh, ondervinden dat hun klok dan iets uh, voorloopt. Dus die moeten dat nu weer herstellen? Ja, ja eigenlijk wel. Ja. Wat, wat was het ook weer voor conflict waardoor dit kwam? Ja, dat zijn twee, twee landen die er uh, ja, niet helemaal uh, uh, over eens waren hoe ze met afspraken rondom stroomlevering omgingen. Dat ging om uh, Servië en Kosovo. En het hele Europese continentale net is op dezelfde frequentie uh, aangesloten. Aan, uh, dus ja, doordat zij uh, niet leverden wat was afgesproken, was die frequentie steeds ietsje te laag. En daardoor ontstond die afwijking. En uh, ja, dan, uh, dat gaat dan op een gegeven moment na een tijdje opvallen. En uh, ja, het bleken alle klokken die op het uh, lichtnet zijn aangesloten... vijf minuten af, achter te lopen. Ja, en heb je niks gedaan, dan moet je nu dus weer gewoon gelijk lopen. En als je het hebt gecorrigeerd, dan moet je nu weer even kijken. En vanaf nu moeten ze dan weer gelijk blijven. Ja, ja, dat klopt. Johanna Breuning van Tenet, dank. We moeten onze ogen niet sluiten voor plastic soep, oorlogen en de opwarming van de aarde. Hoe groot en onoplosbaar problemen ook lijken, omarm ze. Doemdenken is goed. Dat is een van de boodschappen die filosoof Lisa Doeland ons mee wil geven. Ze schreef met twee andere filosofen het boek Onzelf voorbij. Kijken naar wat we liever niet zien. En vandaag is Lisa Doeland onze optimist. Welkom. Bedankt. Lisa, uh, ja, dat is een tegenstrijdigheid toch? Een optimist die oproept om doem te denken. Ja, nou, ik denk dat, het, uh, uh, dat wij optimisme, uh, dat we daar te makkelijk over denken. Uh, optimisten die, uh, die, die hebben natuurlijk hoop op een betere toekomst. En wat kun je daar nou tegen hebben? Maar uh, in de slipstream daarvan kijken ze ook wel eens over dingen heen die minder goed gaan. Dus, uh, dus vandaar ook mijn stelling dat we misschien wat meer zouden moeten... Doemdenken. Uh, maar dan niet zozeer uh, in een verre toekomst. Um, want wat je ook ziet bij doemdenken vaak... dan ergens in de toekomst gaat het misgaan. En daar kun je dan op voorbereiden bijvoorbeeld. Uh, zoals doemstay preppers doen in de Verenigde Staten en ook in Nederland. Die maar... bang zijn voor de ondergang van de hele wereld. Precies, zeg maar. Ja. maar dan maak je het ook heel groot. Dan gaat de hele wereld in onder. Je moet het wat kleiner maken. Dus een soort doemdenken in het nu. Daar zou ik voor willen pleiten. Maar eigenlijk vooral om, om niet om problemen heen te kijken. Precies, ja. Ja. En wat levert het je dan op om daar wel naar te kijken? Um, je, ziet, um, uh, je ziet dat dingen. Uh, nou, het levert, levert het je wat op? Kijk, meestal worden dingen daar ingewikkelder van. Als je bijvoorbeeld uh, je bezighoudt met uh, uh, de vraag wat afval eigenlijk is, zoals ik doe in mijn uh, onderzoek ook. Uh, dan blijkt dat opeens een heel erg ingewikkelde vraag. Want wij, wij gooien dingen vrij makkelijk weg in de vuilnisbak. Maar ja, wat, wat doen we daar eigenlijk hè, in die handeling? Dus hoe scheiden we daarin het waardevolle van het waardeloze? Uh, het nuttige van het nutteloze? En uh, als je daarin gaat duiken, dan wordt het eigenlijk alleen maar uh, ingewikkelder. Ik weet niet of dat heel erg leuk is, maar je zou kunnen zeggen... dat we door ons bezig te houden met wat we allemaal in de prullenbak gooien... dat we juist weer heel erg meer zicht krijgen op de manier waarop we verbonden zijn met alles in de wereld, want dat wat we weggooien, dat verdwijnt er niet zomaar. Dat keert vaak via vreemde wijze nog terug, zoals plastic dat we weggooien. Uh, dat komt in kleine stukjes in de magen van albatrossen terecht... bijvoorbeeld die daaraan sterven. Maar het komt ook in microscopisch kleine deeltjes... uiteindelijk vaak weer in ons terug. Dus, uh, dus we dachten het uitgebanden te hebben, maar dan keert het terug. En daar een soort aandacht voor ontwikkelen. Ja, tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat je daar dan weer pessimistischer van wordt. Want wat kun je er in hemelsnaam aan doen... aan het feit dat er uh, nou ja, gigantische hoeveelheden plastic soepjes. In de oceaan drijft. Ik bedoel, jouw ene plastic bekertje zal iets schelen, maar niet werkelijk, denk je dan misschien? Uh. Kijk, dat, dat is altijd een spanning natuurlijk. Hè? Wat maakt het nou uit wat ik individueel doe voor, voor het grotere geheel? En mensen die, die hebben nogal snel de neiging om... Nou ja, opnieuw zie je daar denk ik een soort groot denken in. Als je dan het idee hebt dat inderdaad het, het lot van de wereld... op jouw schouders rust met dat ene bekertje. Dan, ja, als ik dat iedere keer moet denken als ik even iets weggooi... dan word ik daar toch ook snel depressief van denk ik, of niet? Ja, maar je kan ook anders denken. Um, uh, wat, wat is het eigenlijk dat ik de hele tijd doe? Hoe hebben wij... Uh, onszelf en elkaar aangeleerd dat dat heel normaal is om te doen. Dat we dat zomaar weg kunnen gooien. En dan uh, krijg je een soort nieuw bewustzijn van jouw verhouding... ook tot dat plastic bekertje. En dan kun je wel denken, het maakt allemaal niks uit. Ik blijf het weggooien. Uh, maar dan kun je ook denken, hey, wat, wat, wat zijn wij hier collectief aan het doen? En van daaruit kunnen dan, uh, kunnen dan weer kleine dingen veranderen. Je moet, je moet het allemaal niet te groot denken. Gewoon beseffen is al genoeg eigenlijk. Nou ja, en um, uh, uiteindelijk heeft het denk ik grotere gevolgen dan je, dan je denkt. Want je hebt je dus aangewend bepaalde dingen die normaal zijn. En als je dan die gaat individueel en dan collectief hopelijk weer gaat ondwennen. Dan kunnen er wel degelijk grote dingen uh, veranderen. Maar ja, mensen zijn groepsdieren. Hè? Dus we kijken om ons heen. We zien dan iedereen dingen weggooien. dan denken we, nou dat zal dan wel normaal zijn. Die dingen zullen wel verdwijnen. Dat zal wel niet problematisch zijn. En um, dat kun je weer proberen te tweaken, om te, te draaien, halen, ja. Ik, ik zou zeggen, uh, ja, doe je best, roep de luisteraar op... Uh, ja. tot dat het omdenken, tot, tot het problemen wel zien. We hebben een kathede klaargezet, het lopen er naartoe. Ja. De microfoon staat erbij, staat allemaal voor je klaar. Want Lisa Doeland is de optimist van vandaag. Ik wantrouw optimisme. Niet omdat ik zo van somberheid houd... maar omdat ik denk dat het belangrijk is om stil te staan... bij wat er niet goed gaat. Bij wat schuurt, bij wat pijn doet... Optimisten, ik vind ze gemakzuchtig. In plaats van zich vast te duij, bijten in dubbelzinnige kwesties... en stil te staan bij hoe verdomd ingewikkeld het allemaal is... scheppen ze klip en klare vergezichten... en vegen ze onwelgevalligheden onder het tapijt. Dat betekent overigens niet dat ik pessimisme omarm. Pessimisten zoeken net zo goed houvast... zij het in een minder rooskleurige toekomst. De pessimist weet zeker dat het allemaal naar de haaien gaat beide richten ze zich te veel op de toekomst en gaan zodoende voorbij aan wat er nu in het heden speelt. En in dat heden is het troebelheid troef. Neem de enorme moeite die we doen om ons heden te archiveren in een eindeloze stroom van foto's en filmpjes. Ongewild brengt dit een enorme berg afval teweeg. Kernafval, plastic, etc., die veel langer bewaard zullen blijven dan de dingen die we proberen vast te leggen. Maar dat zien we liever niet. En het is juist dat afval dat onze aandacht verdient. In onze door koop mij, koop mij, bevestig mijn bestaan gedreven consumptiemaatschappij stellen de overblijfselen ons daarvan de vraag wat het allemaal waard is. En dat is geen eenvoudige vraag. In plaats van de doem in de toekomst te zoeken kunnen we beter oog ontwikkelen voor alledaagse apocalyptiek. Zoals voor hoe we dingen tot afval maken en naar de vuilnisbak verbannen. En dan kijken we daar misschien toch een beetje anders naar. Onze wantrouwende optimist vandaag, Lisa Doeland. Het boek Ons Zelf Voorbij, kijken naar wat we liever niet zien... dat schreef ze samen met Naomi Jacobs en Elise de Mul en ligt in de winkels. En haar speech en die van alle andere optimisten kunt u terugvinden... op de site van Nij Vandaag en Radio 1. De tweede paasdag heeft na gisteren een heel andere betekenis. Opdrukte bij Mimmo op Paasmaandag. Ik wil wakker met de kaarten van de paasdag ervoor. Ik pers op Fensio en nu er vandoor. En dan ben ik op de het staat in Neon, fucking letters, het is de Woon Boulevard. Althans volgens Ajan Lubach en Femke Luise... gisteren te zien in het programma van Ajan Lubach... over de Möbel Boulevard Reptussen. Maar waarom hebben we eigenlijk twee paasdagen? En waar komt die paashaas vandaan? Cultureel historicus Ineke Stroeken heeft het antwoord. En we horen hoe het staat met de paringsdrift van de panda's in Rhena. Allemaal na het internationaal NTO NPO Radio 1. Mark Visser.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 Vakantieverkeer en dagrecreatie veroorzaken. Op sommige wegen files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroe en Voorthuizen, 10 minuten vertraging, voor Eenbrugge ook 10 minuten. A 12 Utrecht Duitse grens tussen Arnhem Noord en Zevenaar, 10 minuten. A 12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Kroopentouden Rijn, een kwartier vertraging, daar staat een auto met pech. In Limburg op de N280, Duitse grens richting Roermond een kwartier vertraging. En op de N302 Enkhuizen Lelystad, tussen Enkhuizen en Lelystad, een uur vertraging. Jan. Eén vandaag. Het was april vorig jaar een gigantische media hype. Ze zijn zojuist geland. Twee reuze panda's. Het leek wel bijna alsof het Nederlands elftal aankwam dat net het WK had gewonnen. De panda Panda-Kortse, Panda-Mania, PD, Mihaou. En welkom bij weer een nieuwe aflevering van het panda Journaal. Het was gigantisch. Ja, twee Chinese reuzenpanda's kwamen naar Ouahans Dierenpark in Renen. En wat heeft dat Renen gebracht? En hoe is het met die beesten zelf? Dat eerste jaar krijg je te maken met een dier waarvan je het gedrag eigenlijk nog niet zo goed kunt interpreteren. Dus we leggen ook alles vast: alle, alles wat we zien. We hebben overal camera's en dat analyse, die, die beelden analyseren we ook allemaal. José Kok is bioloog bij Ouahans Dierenpark. Ze leidt me rond in Pandasia. Dit is het uh, verblijf van. Woewen, dat is het vrouwtje, krachtige wolk. Een grote panda, reuze panda. We zien hem daar nou zitten. Op een, een hellinkje zit hij eigenlijk, hè? Ja, hij zit graag op een hellingje. De eerste keer dat ik naar China ging en het verblijf ging bespreken... met Chinese collega's zeiden ze mij... je moet zorgen voor voldoende 30 graden hellingen. En ik dacht eerst van nou, ze nemen in het ootje. Maar dat is niet zo. Want ze vinden dat heel erg lekker. Want zo'n panda, die eet alleen maar bamboe... en die moet zoveel mogelijk voedingsstoffen uit die bamboe halen. Dat betekent dus dat hij aan de andere kant... zoveel mogelijk energie moet besparen. Dus wat doet die panda? Die pakt zijn bamboe... en die gaat langzaamaan achterover liggen... in die Helling van 30 graden en gaat eten. Tijdens het, dus het eten zelfs de... energie te besparen. Precies. Hij staat ja. continu in de spaarstand. Ja, hij staat continu. Dat zou je kunnen zeggen, ja. ja je kunt het goed zien. Bamboe is ontzettend sterk, krijg je niet zomaar gebroken, niet zomaar kapot. Dus hij heeft aanpassingen in zijn gebit... zodanig dat die, die kiezen zijn zwaar en plat geworden, zodat hij goed kan malen. Maar tegelijkertijd zijn die, um, die hoektanden nog wel heel erg puntig. Dus hij kan die bamboe nog wel kapot. Bijten. Want het is een vegetarische carnivore. Sorry, ja, ja, ja, maar op jacht naar bamboe klinkt wel een beetje gek, vind je niet? En dan zoals je uh, misschien wel kunt zien, is de, hij heeft hij ook een zware kop. He, om die bamboe te kunnen vermorzelen, echt helemaal klein te kunnen maken... heb je natuurlijk massa nodig. Dus hij heeft uh, zware botten en hij heeft ook veel meer uh, spieren. Doordat je meer bot hebt, kun je meer spieren aanhechten. Dus het, alles is erop gericht om die bamboe maar klein te maken. En dan toch zo'n koddig uiterlijk ja. met die zwarte ogen, die witte kop... Ja. Ja, ja ze, ze doen iets met mensen. Ze zijn aandoenlijk. Hier is de panda! Kijk eens! Ah! Dan zien we de panda over de looprug lopen. Dit wordt kleuren. Gewoon relaxed, rustig, heerlijk. Omdat hij gewoon heel mooie kleur heeft en zo. Ja, ze zijn heel aaibaar, zien ze eruit. Ja, je wordt er gewoon een soort van blij van als je ziet. Hij lijkt een beetje op een uit de kluiten gewassen kleuter. Ja, dat is denk ik juist leuk. en zijn zo groot, maar toch schattig. Die zwarte oortjes er dan zo bovenop, ze ja, ze maken mensen zacht. Bent u het beest kunnen gaan lezen dit jaar? Steeds meer. Met name het vrouwtje die heeft vorig jaar hier vlak na aankomst al haar eerste vruchtbaarheidsperiode gehad. En toen was dat natuurlijk voor ons helemaal totaal nieuw. Maar we hebben er wel van geleerd. En we weten dat hij er nu weer aankomt. En we zien het ook aan haar gedrag. Dus dat is voor ons wel fijn. Dan zeggen we, oh, maar dat hebben we vorig jaar ook gezien. En dat hebben we vorig jaar gezien. En dan kunnen we dan op een ja, betere manier op anticiperen. Want vorige week ronk een ronkend persbericht van het dierenpark... dat er neus-neuscontact was geweest tussen het mannetje en het vrouwtje. Met daarbij een audiofile van de geluiden die het vrouwtje daarbij maakt. Het was een hoog, ook hard overtuigend geluid. Het leek wel als een soort lokken van dat vrouwtje naar de man toe... Ja, het was een bijzonder, niet alleen een bijzonder moment, maar voor mij was het ook wel ja, de overtuiging van nou, deze dieren zouden best eens goed bij elkaar kunnen passen. Want dat is natuurlijk ook wel de vraag. Ze zijn niet alleen kieskeurig wat betreft hun bamboe, maar ook in partnerkeuze. Van de bioloog naar de directeur van Ouwans Dierenpark, Robin de Lange. Ja, als er een babypanda komt, wat betekent dat financieel? Ja, ik, ik, denk, uh, ik verwacht eigenlijk weer een, een hype zoals we dat hebben gehad. Is ook wel belangrijk hè? als je kijkt in die 15 jaar dat de panda's hier zijn. Uh, nou, dat is een lange periode. Hè? We zullen, eigenlijk zie je ook in het buitenland zie je vaak dat de eerste paar jaar echt zorgt voor een verhoogde omzet. En dan zakt het weer wat in. Je moet elk uh, jaar moet er een miljoen aan de Chinezen worden overgemaakt. Ja, en als er een, een, een, een jong komt, ja. extra toch? Ja, een paar ton extra moet er betaald worden. Dus een extra financiële druk. Voor het vierde levensjaar gaan ze terug. En dan uh, zullen ze ook weer een rol in in het fokprogramma in China gaan innemen. Maar eigenlijk is dat een beetje zucht dat de er helemaal alleen is. Als we het nou, nou voor elkaar zetten... Dat zou wel heel leuk zijn, toch? Nog een pandatje erbij. Alles is erop geconcentreerd op dat ene moment. Dat vrouwtje is maar heel kort vruchtbaar. Eigenlijk maar iets van 72 uur, misschien zelfs wel korter. Dus het is voor ons zaak echt op het goede moment de dieren bij elkaar... op het goede moment in topconditie zijn. En ja, dan moet het gebeuren. Het is maar één keer per jaar... Zo is het. Morgen zijn we weer terug in Renen En dan een reportage uit het centrum van het stadje, op de Grebbeberg, waar ondernemers hooggespannen verwachtingen hadden van de pandamania. Er zijn natuurlijk wel de nodige mensen naar Aalberhand gekomen... maar uh, dat heeft niet direct uh, teweeg gebracht dat er een hele stroom mensen naar Renen, naar, naar de stad zelf komt. 80 muziek, tok, tok, met It's My Life. Waar heb ik dat eerder gehoord? Paasttak in je huis, eieren schilderen en zoeken, paasvuren, woonboulevards. Klein deel van de dingen die we onlosmakelijk zijn gaan verbinden met de paasdagen. Maar waar komen al die tradities eigenlijk vandaan en waarom blijven ze in stand? Ineke Stroeken is oud-directeur van het kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland... en hier om ons op dit gebied wijzig te maken. Welkom. Dank je. U heeft een uh, top 5 samengesteld met bekende paastradities, om wat over te vertellen. Laten we beginnen met nummer 1, de paashaas. Die is al een tijdje in ons midden, begrijp ik. In dit Polygonjournaal uit 1954 horen we dat die toen al populair was... In Eindhoven huppelde de federatie van beroepsverenigingen van paashazen van het ene ziekenhuis naar het andere om de patiëntjes van onder de tien jaar te verrassen met een eigen gelegd ei. Na het ziekenbezoek koos de familie Haast het paashazenpad naar het Eindhovense woonwagenkamp waar de chocoladeeieren ook nog niet gelegd waren. De Federatie van. de, de beroepsvereniging van Paarshaars. Ja. Ja. Waar komt die paarshaars vandaan? Ja, wij vinden het zelfs een jonge traditie natuurlijk. Oh ja. Want 54 jaar, dat is nog niet zo heel lang. Uh, nou, hij komt uit Duitsland. Uh, de oudste vermeldingen zijn van 1840 ongeveer. En wij vonden het maar niks. Net zoiets als dat we, ja, dan nu ook wel weerstand is tegen suikerfeest. Die, die, die verre cultuur die Duitse cultuur... We ja, wilden daar voor... in Nederland helemaal niks van weten. We wilden niks van weten, nee. En, uh, maar ja, goed, een gegeven moment uh, komt hij via een kinderboekje... naar Nederland. En dan heb je een gegeven moment in de 20e eeuw ook de onderwijzers. Kijk, en op een moment dat die paashaas dus ook eigenlijk... een beetje een menselijk uiterlijk krijgt, hè, wat vriendelijk en zo... ja, vinden kinderen het toch wel erg leuk. Maar, maar en, hoe kwam uh... je... Familie in Duitsland terecht? Ik bedoel, wat is de achtergrond... van het fenomeen paas -haas? Nou, in Duitsland is het, was het zo dat... Kijk, de haas is ook een, een, een vruchtbaarheidssymbool. Dus als je op oude schilderijen een haas ziet... dan weet je altijd dat het ook op vruchtbaarheid... of huwelijk gaat. Hè? En een haas is een heel... Uh, ja, die is heel vroeg in het... Uh, uh, ja, je weet wel... Uh, he, ma bezig. De maart, ma maart Dwaas, noemen ze hem ook. Hè? Ja. Dus hij is heel erg bezig al in maart. En nou, ja, dat is toch de tijd voor uh, Pasen. En uh, ja, wij hadden gewoon, uh, met name dan in het katholieke zuiden, wij hadden de klokken die naar Rome gingen op uh, Witte Donderdag en dan op de zaterdag kwamen ze weer terug om 12 uur en dan had je de paaswei en die werden die eieren allemaal verstopt en dan konden arme kinderen, konden dan zoveel mogelijk eieren konden ze uh, vinden en je had ook spelletjes hè, als paas, uh, eier tikken uh, eier gooien, eier eten ou, uh, eier dansen, nou ja, heel veel van die spelletjes om arme mensen ook de gelegenheid te geven om heel veel te hebben, die ze dan op Pasen weer konden eten. Maar het heeft dus ook met vruchtbaarheid en voortplanting te maken. Ja, nou, Pasen is, was vroeger het aller, aller, allerbelangrijkste feest uh, in het jaar. Dan begon ook letterlijk een nieuw jaar, hè? Een, uh, een nieuwe periode ook. En uh, het is aan de ene kant heeft het natuurlijk een religieuze uh, verhaal hè? van Jezus die uit het graf opstaat. En aan de andere kant, het is ook een, een voorjaarsfeest. Hè? Het, het is na die winter, die heel streng was, heel moeilijk ook voor mensen, konden ze weer op het land gaan werken en, en was er weer genoeg eten. En die religieuze en, en wereldse componenten zijn eigenlijk samengevoegd. Ja, want dat ei dat ei hoort, uh, hoort al sinds de vierde eeuw uh, bij Pasen, dus dat is helemaal niet Germaans of zo, nee, dat is echt christelijk. Kijk, het ei staat dan voor ja, Christus die uit het graf opstaart, maar ook tegelijkertijd jong leven in de vorm van een kuikentje. En daar hadden ze het in 1954 ook al over, over dat ei in het Polygoonsjournaal.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 Ja, maar dit gaat dus veel verder terug dan de Paashaas, begrijp ik. Ja, ja die, die, dat hij zeker. Geen, niet die chocoladeieren, natuurlijk. Hè. In 1954 is het trouwens, dan vecht je ook echt nog voor het chocolade ei. Wij niet meer, maar toen nog wel. Uh, ja, dat ei hoort echt uh, bij nee, Paashaas. Al, ja, ja. altijd de vierde eeuw na Christus. Dus dan kun je nagaan hoe oud dat is. Ja. En, en, en wat, kijk, mensen hadden ook al een vaste gehad. Hè. In die vaste mocht je geen zuivel eten, dus ook geen eieren. Uh, die waren ook al best. Uh, verzwakt. En van eieren staat ook bekend dat ze, uh, dat ze aansterken. Vandaar dat kraamvrouwen ook kandeel krijgen, hè, wat, uh, wat van eieren gemaakt werd. En bovendien, die kippen, die, die legden ook niet zo... Kijk, wij, de boeren, nu maken lichtbakken erboven. Dus dan hebben ze niet in de gaten dat ze een winterslaap moeten houden. Maar die, ei, die kippen ei, legden in de winter niet zo erg. Met veel eieren. Ja, ja, en dan in de, tegen die tijd dat het uh, Pasen werd, zeker als Pasen wat langer viel, uh, later viel, ja, dan, dan zat, was er ook een eieroverschot. Dus die boeren die, die kookten die eieren. En die schilderden die eieren. En, uh, ja, en voor arme mensen was het natuurlijk, ja, er was natuurlijk de hemel op aarde. Hè? Dat paasontbijt, hoor dat na die vaste, maar ook ja, de, de vaste, de kelder was ook leeg, hè? dus uh, echt honger. Ja. Dat het is pas na 1900 is dat veranderd. En zeker na dat vaste was het dus ook heel nuttig om, om, om te stimuleren om eieren te eten. Ja. En u noemde het al, het paasontbijt. Uh, ja, we, we kennen natuurlijk het Diner met kerst, maar uh, het paasontbijt... Uh, het is, dat ontbijt is onverbrekelijk aan dat Pasen verbonden. Jazeker, ja. Je moet bedenken, die vaste, hè? je had die vasten en dan had je de grote schoonmaak. Dan werd het hele huis schoongemaakt, maar ook het land. Uh, dan ging je uh, te biechten. Dan gingen dus winterkleren in de kast en de zomerkleren eruit. En als je iets kocht, dan was dat juist voor Pasen. En dan ging je als een paasbloempje naar... al oh, biechten ook natuurlijk, als je katholiek was. Dan ging je als een paasbloempje naar de kerk. In je nieuwe en dan kleren. Kon, ja. En dan kwam je terug, en dan, ja, dan die barsten van de honger natuurlijk. En dan zag je dat verse brood en dan uh, boter in de vorm van een uh, lammetje: het, het lam gods uh, en die eieren. En ja, dat, dat was uh, ja, dat moet fantastisch zijn geweest. Ja, nu is dat dat sowieso wel een fenomeen hè? dat heel veel feestdagen dat we die uh, vullen met met eten vroeger ook vroeger, al die ja? Al die, als je kijkt naar de oorsprong de, van al die feesten... Dan, dan heeft dat te maken met eten. Met kerstmis eten we zoveel... omdat we juist in die midwinterperiode even weer moeten aansterken. Dus uh, ja, eten en feesten hoort wel heel erg bij elkaar. En dan zie je ook dat aan de feesten zelf... kun je ook zien uh, wat goed bleef, hè, wat goed was in die tijd. Oliebollen was niet voor niks met oud en nieuw... of in die hele midwinterperiode. Want dat werd gemaakt van dingen die goed waren in de winter... Ja, ja. je kon ze uitdelen. Uitdelen was ook heel belangrijk. Met Pasen die eieren natuurlijk. Hè. Uh, en met, met andere feesten was dat juist uh, weer ja, oliebollen of noem maar op. Hè. Ja, kon je ook nog goed doen, zeg maar, door ja, uit te goed delen. Doen, ja. Ja, ja, is, is het, want dat hoor je natuurlijk wel... Is het meer, is het decadenter geworden qua eten ook? Nee, ja, vroeger was... Lekker eten, veel eten. Dus dan heb je het echt over 10, uh, 15 eieren. Uh, wat wij is het allemaal natuurlijk wat verfijnder. Hè. We hebben heel veel soorten brood. Nou, vroeger hadden ze brood. En natuurlijk ook wel paasbrood. Met gedroogd met vruchtjes erin en zo. Maar uh, ja, en wat ook wat belangrijk is. Uh, op de, uh, de paaskoe, de paasos. was uh, De zaterdag voor Paul en Paas was hij langs geweest. Dat was zo'n versierde koe. En dan kon je kijken van, uh, uh, of die vers was en zo. En dan werd dat vlees werd dan zaterdag voor Pasen gebracht. En dan, uh, die dan werd, werd eerst levend langs geleid. Ja, en dan werd ja, zo geslacht. Zoals je in andere landen nu ook nog ziet. hè, helemaal versierd. Het is een prachtige schilderij trouwens van. Uh, en en dan, dan werd dat vlees gebracht. En dan trokken ze eerst een heldere bouillon van. He, want bijvoorbeeld daar word je ook weer sterk van. En dat vlees gebruikt is dan nog op verschillende manieren. Uh, dus gewoon als gebakken vlees, maar dikwijls ook nog in een pasteitje of uh, uh, de gehakt ook nog in de in de vorm dat deze ook weer een ei in doen. Dus het was ja echt om ook weer aan te sterken en dat moest ook uh, wel. Dus, ja. uh, en veel gerechten komen dus van de van de ja de ingrediënten van het seizoen in feite. Ja, ja ja ja kijk en dat wij eieren kleuren heeft er natuurlijk ook mee te maken. Kijk, eieren is heel oud. Ook al in de oudheid werden eieren gekleurd. Maar dan, als, vooral als je dat gaf als cadeau. Hè? En uh, in de oudste, of tenminste in de, in de 18e eeuwse kookboek staat, staat ook al hoe je dat moet doen. Maar in de 19e eeuw hadden ze dan, dan gingen ze uh, nu, zoals nu, uh, overal die blaadjes, groen blaadje, die tere blaadjes, die legden ze dan over een ei heen. Daar deden ze dan een, een linnen lapje overheen. En dan kookten ze dat in rode koolbladeren of in Eiers, uh, en uien schilderen of uh, in brandnetelbladeren. Natuurlijke ook in kleurstof dus Echt natuurlijk. En dan ging dat lapje eraf. En dan was dat, zag je daar heel mooi, die, dat, de groene, zag je, zag je erop. De, die blaadjes ook. En dan werd het heel mooi gevreven met een uh, spekshoert. En dan legden ze dat als er al gras was, in gras en anders stro. En dat brachten ze dan naar de stoor en de dominee. En de, nou ja, de, de onderwijzer, de burgemeester, de dokter. En, eh, armen, en oude mensen kregen dat ook. En arme mensen gingen dan ook weer die Paaszaterdag weer langs de deur om eieren op te halen. Ja, we moeten even door met het lijstje natuurlijk. Nummer vier. Ja. Uh, ja, er is veel over te doen. Ook vanwege de kwaliteit van de lucht. Het paasvuur. Ja, zeker. Ja. Uh, ja, we hebben er ook al heel veel vragen over gehad. Ja, uh, weet je, het is. Het is het ook een opmaak dat je weer hard moet gaan werken op het land. Ja. Dus uh, dat betekent ook heel veel uh, hout en zo sprokkelen. En het leuke is natuurlijk als je de bult groter krijgt dan uh, de buren. En uh, ja, de records, dat, hè? daar ging het uh, om. We hebben ja. een fragment, uh, Esplow, die kwam in 2012 ja. in het World Book of Records... omdat ze toen het hoogste paarsvuur hadden. U hoort een fragment uit het NOS Journaal. Wij hebben aan Slonis een paarsvuur gebouwd van 45 meter en 98 centimeter. Ze hebben het gehaald. En dus feest in Espelo. Mijn kerstbomen zitten erin. Dus uh, wat wil je? Ik moet het even het fotograferen. Fantastisch mooi hè? Fantastisch. Maar 2012 was dat een record. ja Die, die paasvuren en dan, en dan ook nog die strijd hè, om de hoogste ja. te hebben. Waar, waar komt dat oorspronkelijk vandaan? nou Het heeft een praktische uh, oorsprong natuurlijk. Hè. Je moet je land opruimen en je moestuin en zo. Het heeft een gezellige, want je doet het samen. Espeloo, daar wonen geloof ik 350 mensen... maar die hebben een eigen buurthuis, een eigen vlag... een eigen volkslied en, nou ja, en een heel hoog paasvuur. Uh, dat maar vuren horen ook in heel veel culturen... Uh, en bij heel veel religies... Horen ze er ook echt bij? Want vuren, dat staat ook voor uh, ja, afscheid nemen van, van een tijd. Uh, het zou ook vruchtbaarheid brengen. Dus het, werd, het as werd vroeger ook uitgestrooid over de akkers. En, uh, ja, en kijk bijvoorbeeld uh, ook uh, boetedoening. Hè? Dus het, het heeft een, aan de ene kant een praktische oorsprong, en aan de andere kant ook een religieuze oorsprong. Ja, praktisch. Al het afval verbranden en ja. zo. Eh, nou ja, ik zei het al, hè, er is nu veel uh, discussie weer over. Met name vanwege de uitstoot van fijnstof. Is dat iets van deze tijd? Of hadden ze vroeger ook al last van die rook? Ja, daar hadden ze ook wel last. Maar daar maakten ze zich niet zo druk over. <laughs> natuurlijk, hè. Ja, en, en 45 meter mag ook niet meer. Hè. Ze, de, de, ze zijn nu veel lager. Want de veiligheid en zo. Oh, de hoogte is ja, begrensd nu? Ja, dat is nu begrensd. Okay. Ja, zij waren wel de geloof, wereldshoogste paas. Ja, weet je... Uh, kijk, uh, met tradities is het zo dat er ook mensen tegen kunnen zijn. Niet alle tradities vind je leuk natuurlijk. Hè? En daar hoort ook discussie bij. Ik weet wel dat de paasvuren... Kijk, vroeger gooiden ze er alles op wat ze maar konden vinden. En er waren ook autobanden en zo. Nu zijn ze daar zelf heel erg streng in. Maar het is wel zo, ja, als het mist is en er zijn veel paasvuren... dan, ja, dan kan, kan, kunnen mensen die er last van hebben, ja. die kunnen er ook last van hebben. Zijn er ook tradities verdwenen omdat ze omstreden waren? Ja, voortdurend, ja, natuurlijk. Ja, nou, het vuurwerk staat op punt. Hè? Is, dat is echt wel heel uh, tricky. Hoe wij met dieren omgaan, bijvoorbeeld... Circus, circusdier, of wilde dieren in het circus, mag niet meer. Hè? Uh, dat is nog maar pas uh, geleden. Uh, ja, de, de, tradities zijn voortdurend natuurlijk in, een, uh, in het... Uh, ander, ander, de, tradities, dat is immaterieel erfgoed... Dat is per definitie dynamische erfgoed. en er moet met zijn tijd meegaan. Ja, maar snel gaat dat niet, toch? Het is altijd heel, nee, kijk, heel veel discussie over. Ja, ja, en toen ik nog bij het uh, directeur van het kenniscentrum was... was het natuurlijk ook wel zo dat je soms dacht... Ook van: moeten we dat nou wel op die nationale inventaris zetten? Hè? Uh, Zoals? Zo, nou, bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld uh, vuurwerk of... Uh, Ritueel slachten. Kijk, voor, ik heb nu geleerd dat ik respect moet hebben... voor andermans tradities. Ook al snap ik daar zelf niks van. Hè? Het, want een traditie zit heel diep in je. Dat heb je echt meegekregen, bijna in je DNA. En uh, je kunt aan anderen ook niet uitleggen wat, uh, wat een traditie voor jou betekent. Zwarte Piet bijvoorbeeld. Hè? Ik durf bijna niks meer over te zeggen. U begint maar, erover. Ja, uh, ik zeg maar, niks. Nee. Maar goed, je kan... Ik, ik heb dat vaak ook aan het buitenlands moeten uitleggen... wat Zwarte Piet voor ons betekent. En dat wij niet denken aan racisme of zo. Maar... Uh, want je kan iemand anders dat helemaal heel moeilijk uitleggen. Tegelijkertijd, je mag er wel discussie over voeren, ja. He, want kijk, onze maatschappij is niet meer zoals 150 jaar geleden en tradities passen zich ook aan. Nee, en zijn vaak natuurlijk ook uh, ja. lokaal, cultureel ja. bepaald. Ja, zeker, ja. Ja, He, dus, dus ja, de, de ene, maar van in tradities neem je heel slecht afstand. Want dat moet je echt dan met je verstand doen. En met je gevoel komt daar achteraan. Maar ze veranderen. Ik heb trouwens ook nog een Paastraditie die veranderd is. Oh. Die woonboulevards natuurlijk, natuurlijk. Is die niet meer? Ja, wel. Die is, oh. Maar die is pas heel kort natuurlijk. Oh. Hè. Kijk, wat, pas als, nieuw. Je, als je iets nieuws had, dan deed je dat voor Pasen. Want dan had je je huis helemaal klaar. En met tweede Paasdagen. Trouwens, tweede Paasdagen is ook wel echt iets van, van, van, van ons. Hè. Wij willen één dag hebben. Waarin we een beetje die religie doen. Ja, dat is eigenlijk de laatste, he, nummer ja, vijf, ja. op het lijstje, Tweede ja, Paasdag. We ja. Ja. Nee, gaan ga ja. nu vooral door. Maar, ja, ja, ja. Hoe, waar komt dat fenomeen vandaan? Ja, uh, nou wij willen gewoon altijd. Eén dag, dan willen we echt wel aan de kerk en reflectie besteden, en de tweede dag gaan wij erop uit. En dan zijn er ook heel vaak uh, dat je ja liefdesmarkten uh, en zo. En, uh, uh, en, en vroeger ging je met de Jan Plezier erop uit en ging je picknicken. De Jan Plezier, moet u even zeggen wat het is: dat is een kar met uh, die versierd is met een paard ervoor, en dan ga je de bossen in, hè? Uh, of je ging fietsen natuurlijk. Of uh, maar ja, en tegenwoordig gaan wij dus uh, naar de pretpark te, Parken en de, de boomboulevards. Boom ja. ja. Maar dat die boomboulevards hoort eigenlijk voor Pasen. Als je iets koopt, moet je dat voor Pasen doen en niet daarna. Want dat was wel de traditie om ja. je huis te vernieuwen of opnieuw in te ja. richten. Of? Ja, dan was echt alles werd schoongemaakt. Van boven naar onder van achter naar voor Alle kasten gingen eruit. Alle, uh, alle uh, uh, ja, tafelkleden, alles werd gewassen. Overigens, wat ook heel belangrijk was. Dus het zijn geen met... commerciële uitvindingen nee Nee, is helemaal geen commerciële. Wat ook belangrijk was en wat ook met die paasvuren te maken hebt. En wat nog maar op één plek in Ude gebeurt. Dat is, de verroeken gingen, die matrassen gingen eruit. Oh. Want daar zaten namelijk heel veel vlooien in. Want het waren strooimatrassen. <laughs> en dat deden ze één keer per jaar met Pasen? Dat deze ze één keer per jaar met Pasen. En dat, dat, dat stro werd natuurlijk ook op die paasbulten gegooid. En, uh, want dat moest verbrand worden. Hè? Want uh, ja, je, je, die, die vlooien moesten zoveel mogelijk uh, weg. Ja. Want het is niet lekker als je in een bed ligt met vlooien natuurlijk. Hè? Dus dat vlooien stoken dat, dat komt nog voor op één plek uh, in ons land. In Uden, in Brabant. Kijk, ja. en, en, want wat is, het is heel moeilijk om afscheid te nemen van... Tradities signaleert u, ja. signaleert u al. Om, om, waarom vinden we dat dan zo belangrijk? Nou, tradities is ook, ik zeg altijd, het is ook een beetje de wortel waarmee je mee uh, geaard bent. Hè? Het is, je krijgt dat. Je moet eigenlijk denken, als je, als je geboren wordt, heb je, krijg je een klein rugzakje mee. Met al die tradities erin. Die veranderen je natuurlijk. Hè? Zeker als je jong bent. Hè? Als je ouder bent, stop je er weer ja. wat meer van aan. Nou. Maar het is ook de manier waarop je verankerd bent. Je, en je kunt je bijna niet voorstellen dat andere mensen daar anders over denken. En dat het anders is. Kijk, wij, ik wil jou altijd aankijken, weet je wel. Maar als dat ik doet een, u nu ook. Dat doe ik ook. Ja. Hè? En dat doe jij Dat is ook, hè? omdat het je een anker geeft. Ja, jezelf. maar dat is bij andere culturen zat. Ja. We bedankt, kunnen heel lang praten.